5 uur. NTO Radio 1 met Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws en Co. De Britse politiek reageert geschokt op de moordaanslag op een Russische dubbelspion. En in België is er een nieuw soort chocolade op de markt met een aparte kleur, roze. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Criminele motorbendes moeten per direct door de minister voor rechtsbescherming verboden kunnen worden. zonder tussenkomst van de rechter. Dat staat in een initiatiefwet van de PVDA.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 De minister kan een motorbende verbieden als die een ernstig gevaar vormt voor de samenleving, staat in de initiatiefwet. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor het opheffen van het nepnieuwsbureau van de EU gestemd. Minister Ollengren had de partijen juist opgeroepen om het bureau nog een kans te geven. De partijen vinden dat het niet aan de overheidsinstellingen is om vrije perspublicaties te bestempelen als nepnieuws. Alleen D66, CDA en Denk stemden tegen een voorstel van SP en VVD. EU versus Disinfo, zoals de instelling heet... beschuldigde NPO Radio 1 de Gelderlander en Geen Stijl... ten onrechte van het verspreiden van nepnieuws. Door de stemming moet het kabinet zich in Europa hard gaan maken... voor het opheffen van de instelling. In Syrië is een Russisch transportvliegtuig neergestort. Volgens Defensie in Moskou zijn alle 32 inzittenden omgekomen. Het toestel stond op het punt om te landen... bij de havenstad Latakia aan de Middellandse Zee. De oorzaak zou een technisch mankement zijn.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 als ik garanties krijg voor die veiligheid van mijn land... als ik garantie krijg dat mijn regime in stand kan blijven... dan ben ik best bereid daarover te praten. Nou, dat is wel echt een doorbraak. Ook zou Noord-Korea openstaan voor gesprekken met de VS. Afgelopen dagen was een Zuid-Koreaanse delegatie in Noord-Korea. Vijf overvallers hebben vijf miljoen dollar aan contant geld gestolen... uit een vrachtvliegtuig van Lufthansa. Het vliegtuig stond op het punt om vanuit Brazilië... te vertrekken naar Zwitserland... Een paar overvallers hielden de beveiligers van het vliegveld onder schot, zodat de anderen zonder enige moeite het geld uit het vrachtvliegtuig konden roven. Ze wisten op de startbaan te komen doordat ze een nep-logo van een beveiligingsbedrijf op hun busje hadden geplakt. De overval duurde bij elkaar nog geen zes minuten. Van de overvallers ontbreekt elk spoor. Het weer, wat regen of motregen, en het is 8 tot 11 graden. Morgen later op de dag af en toe een bui. In het noorden zo goed als droog en wat zon. Middagtemperatuur 7 tot 10 graden. En we gaan naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg, Wijnand? Ja, nou ja, er zijn in deze avondspits vooral problemen eh, rond Den Haag en Rotterdam. De rest van het land zien we een redelijk normale avondspits. Maar de A4 die valt eh, echt op richting Amsterdam. Staat tussen Den Hoorden en Dorp 17 kilometer... met bijna een uur vertraging. Het asfalt is beschadigd en dat kan pas eh, komende nacht worden gerepareerd. De linkerrijstrook is dicht. Het verkeer dat omrijdt via de A12 en de N44... moet rekening houden met vertraging, maar wel wat minder dan op die A. Ja, en dan de A4 de andere kant op. Daar is het ook uh, he eigenlijk helemaal mis. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. 10 kilometer met een half uur vertraging. En een stuk verderop richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en de keteltunnel. 16 kilometer... Dat komt door een ongeluk. En er is ze net na de keteltunnel 1 rijstrook dicht. De vertraging daar is opgelopen tot een uur. Dus het verkeer kan veel beter gebruik maken van de A13. Dat gaat op dit moment nog redelijk goed. De A27 richting Almere. Bij Hilversum, 7 kilometer na een ongeluk. De weg is vrij. En op de A58, op zoom is een ongeluk gebeurd bij de Afritsgraaf Polder. Daar is de weg helemaal dicht. En de vertraging in de file is een uur.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 Dat het een criminele organisatie is, dat is nou net niet waar. Ons doelstelling is motorrijden feestvieren. Zo simpel is het. Toch ligt er nu een plan om motoclubs per direct te kunnen verbieden. Nadia Moussaïd. Nieuws and Go. Een criminele motorclub kan in de toekomst per direct... door de minister van Justitie worden verboden. Dat staat in een wetsvoorstel van de PvdA... waar een meerderheid voor lijkt te zijn in de Tweede Kamer. Wilma Borgman in Den Haag. Wat wil de PvdA precies? Nou, De PvdA vindt dat de minister voor Rechtsbescherming... dat is de minister Dekker die nu op het ministerie van Veiligheid en Justitie zit... dat die de bevoegdheid moet krijgen om zo'n motorclub per direct te verbieden. Die minister moet daar dan wel gegronde redenen voor hebben. Bijvoorbeeld als de leden van zo'n motorclub in clubverkomen verband aanwijsbaar criminele activiteiten plegen en die club daar niks tegen doet. Uh, luister maar even naar de initiatiefnemer van dit voorstel, het Kamerlid Adje Kuiken van de PvdA. We zien dat dit soort verenigingen nu nog onder een dekmantel van een gezelligheidsclubje allerlei activiteiten ontplooien zoals afpersingen, diefstal, schietpartijen in woonwijken. We willen dat dit gestopt wordt en daarom geven we de minister deze bevoegdheid. Het is echt noodzakelijk en ook een hele nadrukkelijke wens van burgemeesters. Ja, van burgemeesters willen dat ook graag, zegt Atje Kuiken. Dus het is een voorstel waar vandaag de PvdA mee komt. Maar heel opvallend, ze krijgen steun van een groot deel van de Tweede Kamer... van de SGP bijvoorbeeld, en ook een deel van de coalitiepartijen... de ChristenUnie, de VVD en het CDA. Um, luister maar even naar Madeleine van Torenburg van het CDA. Het moet makkelijker zijn om die clubs die zich echt serieus misdragen... aan te kunnen pakken. Dus dit gaat niet over gewone motorclubjes die gezellig met elkaar aan het motorrijden zijn. Maar dit gaat over de ontwrichtende motorbendes... waar nu de politie en het Openbaar Ministerie een hele zware dobber aan heeft... om het uiteindelijk als een goed pakket voor een rechter te brengen. Het moet makkelijker, het moet sneller kunnen zijn... dat hier maatregelen tegen worden getroffen. Ja, dat zegt ze dus bij de CDA. Want het, de situatie nu is dat het Openbaar Ministerie een dossier moet... Samen Stellen, waarin dan de misdrijven van zo'n club staan opgezomd... en dat dossier wordt beoordeeld door een rechter. Dat is een procedure die volgens de Kamerleden nu te lang duurt. En zo'n verbod, kan dat ook voor andere clubs gaan gelden? Ja, daar zit ook een bezwaar van, bijvoorbeeld D66... want in de wetstekst staat niet motorclubs kunnen worden verboden... maar rechtspersonen kunnen worden verboden. Dus het kan ook om andere verenigingen of stichtingen gaan, inderdaad. Maar de gedachte van de Kamerleden die dit nu vandaag steunen... is dat het tegen motorclubs is gericht. En is het niet gek dat een kleine oppositiepartij als de PvdA nu hiermee komt? Nou ja, bij oppositiepartijen, bij kleine partijen... maken ze wel vaker initiatief initiatiefworstels voorstellen natuurlijk. Het is wel opvallend dat nu een groot deel van de coalitiepartijen zich daarachter schaart. In het regeerakkoord is afgesproken dat er een verbod komt, maar niet hoe zo'n verbod vormgegeven moet krijgen. Wat duidelijk is, is dat dit op het moment dat het in het regeerakkoord stond, de PvdA er al heel lang mee bezig is geweest en dat ze dit de PvdA hebben gegund. Je kunt het zien als een geste naar de PvdA. En de hele coalitie is hier dus voor? Nou, dat is nog maar de vraag. Bij mm -hmm. D66 bijvoorbeeld hebben ze nog wel wat aarzelingen. En die aarzelingen zitten dan in, vooral inderdaad in... Uh, wat ik net zei, het Over feit dat het om rechtspersonen ja. gaat. Dus niet alleen motoclubs, maar bijvoorbeeld ook uh, andere clubs... die een willekeurige minister een doorn in het oog zijn. En dat een uh, club alleen achteraf via de rechter bezwaar kan maken... tegen een verbod. Uh, luister maar naar Maarten van Groothuis van D66. Mijn voornaamste bezwaar is dat we de minister... enorm brede bevoegdheid geven. Terwijl er pas achteraf rechtelijke toetsing mogelijk is. Terwijl het beter is om van tevoren de rechter het over te laten oordelen. Juist omdat het risico bestaat dat niet deze minister van Justitie... maar misschien de minister van Justitie over vijf jaar... ineens besluit dat hij wel heel veel last heeft van Amnesty International. Dat hij bijvoorbeeld die club gaat verbieden. Ja, Maart van Groothuis van D66 noemt dat dus als een bezwaar... tegen dit wetsvoorstel. Maar bij de PvdA rekenen ze toch op een kamermeerderheid... omdat ze denken dat de SP... En de PVV ook voor zijn, dus dat die Kamermeerderheid in zicht is, Nadia. En bij de Motorclub zijn ze hier niet blij mee. Advocaat Erik Thomas van Motorclub daar. Uh, je dreigt, laat ik het nog maar heel voorzichtig zeggen, een situatie te krijgen dat ze de, de slager zijn eigen vlees keurt. Uh, wat je bijvoorbeeld ziet in het, op het domein van de motorclubs is dat men jarenlang de maatschappij warm heeft gemaakt voor een verbod van die, uh, die clubs, door eigenlijk te zeggen, nou, dat zijn enge mensen, et cetera, et cetera, door ieder wisselwasje in, in het nieuws te zetten. En natuurlijk zijn er incidenten, ook ernstige incidenten geweest, maar mm. je ziet dat, dat alles een beetje wordt geframed, als het ware. Het wordt in een bepaald kader gesteld.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 moet kunnen coördineren, die moet kunnen afwegen, die moet kunnen beslissen. En het nieuwe systeem zegt men natuurlijk... de rechter komt er ook aan te pas en dat zal ook zo zijn. Alleen dat is dan de rechter achteraf die een veel beperkter mandaat heeft... om dat te toetsen. Die toetst hmm. dan marginaal, zoals we dat noemen. Namelijk heeft de minister in redelijkheid tot die beslissing kunnen komen. Dat is iets hmm. heel anders dan dat er nu echt heel diep inhoudelijk wordt gekeken... van wat is hier aan de hand? Moet dit grondrecht wijken? Maar het lijkt er dus toch op dat een Kamermeerderheid... die bevoegdheid voor de minister wil invoeren. De Britse politie zet alles op alles om de vergiftiging... van de Russische dubbelspion Sergei Skripal op te helderen. Skripal en zijn dochter kwamen in de stad Salisbury... in aanraking met een zeer giftige stof. Ze liggen in quarantaine in het ziekenhuis... en verkeren nog steeds in levensgevaar. Correspondent Suze van Cleve in Londen heeft de politie al een idee... om welk type gif het hier gaat. Nou, misschien wel, maar als dat zo is... dan hebben ze dat in ieder geval niet verteld... in de persconferentie die ze uh, net hebben gegeven. Ze kwamen eigenlijk met weinig concrete details. Ze zeiden het onderzoek vordert in snel tempo... Uh, en probeerden ook een beetje de gemoederen te bedaren... door te benadrukken dat er geen risico's zijn voor het publiek. Maar wel zijn er maatregelen genomen... om de veiligheid in de omgeving te garanderen. Er, zijn, uh, ja, er is nog steeds een deel van de straat afgezet... waar de twee slachtoffers zijn gevonden. Er zijn ook een restaurant en een pub vergrendeld... Over de slachtoffers ging het nog even kort. Vader Sergei Skripal en dochter Julia verkeren inderdaad nog steeds in levensgevaar. En een aantal eerste hulpverleners is na het incident ook behandeld in het ziekenhuis. En een van hen die ligt daar nog steeds. En hoe wordt er in Groot-Brittannië gereageerd op deze ja, opmerkelijke, mysterieuze zaak? Ja, geschokt, maar ook... Misschien wel kwaad eigenlijk. Uh, Boris Johnson, minister van Buitenlandse Zaken... die reageerde net in het Lagerhuis uh, op vragen... over eventuele Russische betrokkenheid bij die vergiftiging. En hij trok flink van leer. Uh, wat wel opvallend is, want er is nog helemaal niks duidelijk of bewezen. Maar hij zei... Mijn boodschap aan regeringen over de hele wereld... is pogingen om onschuldige mensen te vermoorden op Brits grondgebied... zullen niet ongestraft blijven. Hij zei ook... Ik wil in dit stadium nog niet met beschuldigende, beschuldigende vingers... Wij maar daarna zei hij wel dat Rusland een kwaadaardige en ontwrichtende kracht was. En dat als deze beschuldigingen aan Russisch adres bewezen werden... dat het Verenigd Koninkrijk stevige acties zou gaan ondernemen. En hij gaf ook meteen een voorbeeld van sancties. Hij uh, zei uh, bijvoorbeeld bij het WK Voetbal in Rusland deze zomer... er zouden dan bijvoorbeeld minder Britse officials uh, afreizen. Nou, ja, Dit soort harde taal valt echt niet lekker in Rusland. Uh, Johnson die lijkt weer in een diplomatieke uh, ruzie te, uh, terecht te komen. Je, uh, een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland... Uh, die noemde de teksten van Johnson net al wild, uh, verwilderd eigenlijk. Mm -hmm, mm -hmm. En Rusland uh, die ontkende de beschuldiging in een richting al eerder. Goed. En, en hoe wordt er in de Britse media nu over gesproken? Wordt er, wordt er gespeculeerd over een mogelijke Russische betrokkenheid bij deze zaak? Ja, absoluut. Dat is uh, het verhaal van de dag. Uh, iedereen duikt er uh, bovenop hier. En dat komt ook door een eerdere vergiftigingszaak... van een ex-pion hier in uh, Groot-Brittannië. Uh, dat ging toen uh, in uh, 2006 uh, over Alexander uh, Livtienjenko. Een dissident die vergiftigd uh, is in een Londens hotel... door twee Russische agenten. Uh, twee jaar geleden concludeerde een Britse onderzoekscommissie... dat president Vladimir Poetin die moord waarschijnlijk persoonlijk heeft goedgekeurd. Ja, dat is natuurlijk wel een groot verhaal. En dit lijkt er gewoon een beetje op. Maar ja. In hoeverre er nu sprake is van een moordaanslag. die daadwerkelijk is aangestuurd. vanuit Rusland. dat valt nog niet te zeggen. Dus dat moet uh, nog maar blijken. Maar gezien die geschiedenis. is het natuurlijk niet gek dat daar wel over wordt uh, gespeculeerd. En ik las net ook al een commentaar. van familie van die nu vergiftigde Sergei Gripal. Mm -hmm. die zei tegen de. BBC dat hij eigenlijk altijd al bang uh, is geweest... dat de geheime dienst van Rusland achter hem aan zou komen. En dat zijn vrouw, oudere broer en zoon de afgelopen twee jaar uh, zijn gestorven. En sommige van hen ook onder mysterieuze omstandigheden, zegt die familie dus. Nou, het is een zaak die heel erg veel vragen oproept, heel mysterieus is. En uh, dus de gemoederen hier in ieder geval enorm bezighoudt. Goed, dankjewel Suze van Kleef. Wij gaan weer naar het verkeer. Ja, hoe is het op de weg, Wijnanswaan? De avondspits verloopt op zich vrij normaal. Maar er zijn wel wat duidelijke knelpunten op het wegennet. Vooral op de A4 is het nog steeds een vrij missen boel. Richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Dorp. 17 kilometer. Dat komt door een asfaltbeschadiging. De linkerrijnstrook is dicht. Dat komt deze avondspits niet meer goed. Omrijden kan via Wassenaar over de A12 en de N44. De andere kant op zie ik een lichtpuntje richting Rotterdam. De weg is weer vrij bij de Keteltunnel. Er was daar een ongeluk. Fieden vanaf Leidschendam, 12 kilometer. En de A58 vlissingen op Zoom is weer open... bij de afrit van Polder na een ongeluk. De vertraging is daar nog wel drie kwartier. Dat is Prince and Revolution met Raspberry Beret. En wij gaan naar een bijzondere reportage over roze chocolade zonder kleurstoffen. Dus 100% cacao. Sinds dit weekend wordt het verkocht in België en het gaat heel hard, merkte correspondent Sander van Hoorn. Er waren maar twee winkels waar het verkocht werd in België. In Brussel eentje en deze hier in Gent, een chocolatier... Volgens het ambachtelijke recept, de chocoladeproducten, die worden achter glas in een zijruimte worden ze gemaakt. Roze chocola daar niet meer te vinden, op de toonbank eigenlijk ook niet. En de blik van de verkoopster, die doet het ergste vermoeden. Ja, we hadden veel volk verwacht, maar het was een veel grotere stormloop. Heel de dag bij moeten maken eigenlijk. Het is ook veel sneller uitverkocht geraakt dan we verwacht hadden. We hadden zeker verwacht, er minstens een week mee te kunnen doen en... Ja, na vier dagen was het allemaal weg. ben ik helemaal uit Brussel gekomen. Oh, ja, en wel, kijk, er zijn veel mensen die van ver gekomen zijn. Ook in Nederland, ja. ook heel veel mensen uit oh. Utrecht. Er waren mensen uit Utrecht. We hebben nog drie cakes, eigenlijk gewoon hazelnut cakes, die we hebben overgroot. Met ruby-chocolade. Um, en voor de rest is er niks meer. Heeft u het zelf geproefd? Ik heb er zeer veel van geproefd. <laughs> ik moet weten wat ik aan klanten verkoop, natuurlijk. Ik vind het zeer fascinerend dat de kleur echt is. Het is echt roze, daar is geen kleurstof aan toegevoegd. Nee. Dus dat is natuurlijk. En dan ook nog de smaak. Het is zeer fruitig. Ik vind dat het een beetje van rode vruchten heeft. Er is niets aan toegevoegd. Het is dus de natuurlijke kleur. We hebben daar een bepaald proces voor gebruikt. Ik denk op lage temperatuur bewerkt, waardoor het kleur wordt behouden. Maar er wordt niets toegevoegd, niks uh, aan gemanipuleerd. Maar is dit een reclame stunt of is dit echt iets heel nieuws en bijzonders? Het is nieuw, omdat. Uh, er, er wordt ja... gezegd de vierde chocoladesoort. Wat zijn de andere drie even voor de volledigheid? Uh, dus je hebt witte melk en zwarte. Mm -hmm. uh, deze is eigenlijk qua applicatie, ligt die bij de melk. Qua smaak ligt die bij de witte. Uh, maar het gaat hem gewoon over dat het een rode kakjoboon is en dat het rood van natuurlijke kleur is. Ja omdat wit is wit omdat er geen kakiomassa in zit. Melk is melk, kakiomassa en melkpoeder. En zwart is omdat puur kakiomassa is. Mm. Dus... Uitverkocht? Ja, ik ben ook uh, van heel door Gent doorgestapt om uh, naar hier te komen. Achter de roze chocolade. Maar ik heb nog geluk. Ik heb er nog twee kunnen bemachtigen. Maar ik moest ook tien stuks hebben. Ik ga het genieten met een tasje koffie. Ja, en bij gebrek aan tabletten zal ik dan maar zo'n cakeje meenemen voor de collega's. Voilà, laat het dus maken. Het is een zeer lekkere combinatie hazelnoot en ruby. Ik had inmiddels op het ministerie van Economische Zaken heel graag uh, de mensen hier willen laten proeven. Maar in heel België is de roze chocolade dus uitverkocht. Had u dat verwacht? Ja, ik persoonlijk heb ze ook nog niet mogen proeven. Dus die kans heb ik nog niet gehad. Het is dus jammer dat hij dat niet kon meebrengen. De enigszins teleurgestelde Christophe Geutjens, Is dit nou een, een gimmick, denkt u? Of is dit echt belangrijk om België als chocoladeland op de kaart te zetten? Of te houden? Ja, te houden vooral, denk ik. Want België staat uiteraard op de chocoladekaart. Dus het is goed dat de industrie blijft innoveren... blijft zoeken naar vernieuwing. Dus chocolade is echt een traditieproduct eh, in België. Ja, is, hoe belangrijk is chocola in de Belgische export, bijvoorbeeld? Wel, chocolade is... Zeer belangrijk. België exporteert voor ongeveer 2,5 miljard euro per jaar aan chocolade. Mm -hmm. uh, dat maakt ons in absolute waarde de tweede grootste exporteur. En per capita de grootste exporteur in de wereld. Uh, er zijn ongeveer 500 Belgische bedrijven die chocolade en chocoladeproducten exporteren. In werkgelegenheid ook. Uh, ik, ik dacht ongeveer 6200 mensen die toch in die chocoladesector werken. Dus dat ja. is toch al aardig. Dus het is voorbij het cliché eigenlijk. Het is geen cliché dat Belgisch een chocoladeland is, dat is het gewoon echt nog steeds. Ja, ik denk wel echt dat je het zo mag stellen. Dus ik denk dat het heel mooi is dat ze nu tonen met die roze chocolade... dat ze blijven innoveren en ik hoop dat ze dat in de toekomst ook zullen blijven doen. Christophe Geutjens was dat van het ministerie van Economische Zaken in België. Als u denkt, u had toch een taartje gekocht met een roze chocoladelaag erop. Dat klopt, die heeft het kantoor niet overleefd. We hebben hem opgepeuzeld en iedereen vond het wel lekker. Witte chocoladeachtig, maar dan wat fruitiger zometeen het aantal vrouwen aan de top in het Nederlandse bedrijfsleven neemt maar niet toe. Een onderzoekscommissie pleit voor een kwotum. Ik spreek zo de voorzitter. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. Arnhem gaat vieze auto's uit de stad weren. Utrecht doet dat al, maar sommige partijen willen er weer vanaf. Al die verlofaanvragen, declaraties, arbeidscontracten. En wie moet het allemaal weer doen? Moi?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 Ja, fijn natuurlijk luister naar nieuws en komen. We gaan eerst naar het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De minister voor rechtsbescherming moet de bevoegdheid krijgen om criminele motorbendes te verbieden. zonder tussenkomst van de rechter. De PvdA wil dat mogelijk maken. De partij krijgt steun van regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie en van de SGP. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft gestemd voor opheffing van het Europese Bureau tegen nepnieuws. De meeste partijen vinden het verkeerd dat een overheidsinstelling beoordeelt of perspublicaties nepnieuws zijn of niet. Er zitten iets meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven, maar het zijn er nog veel te weinig. Het streefcijfer van tenminste 30% is een tandenloze tijger, zegt een speciale commissie in de Bedrijvenmonitor Topvrouwen. De 30% wordt nog niet voor de helft gehaald. De minister van Engelshoven vindt de cijfers om te huilen. En de Go Ahead Eagles aanhangers, die afgelopen zondag spelers van de Graafschap en Stuarts aanvielen, krijgen een levenslang stadionverbod. In samenwerking met de KNVB wil Go Ahead de railschoppers ook uit alle andere Nederlandse stadions weren. We gaan naar het weer met Gerrit Hiemstra. Wat zijn de vooruitzichten, Gerrit? Nou, we zitten een beetje tussen uh, wat uh, zwakke fronten in. Dat betekent dat we veel wolkenvelden hebben. Vannacht uh, dan zal het grotendeels opklaren. En er is ook maar weinig wind. En dat betekent dat er op grote schaal mist kan ontstaan. Uh, de, het ijs wat nog ronddrijft in het IJsselmeer en uh, in de Waddenzee... dat helpt er ook nog een beetje mee. Verder minimumtemperaturen die uh, tot dichtbij het vriespunt kunnen dalen... betekent dat er ook nog steeds wat gladde wegen kunnen ontstaan. Vooral in het binnenland... Nou, morgen begint dan de dag ook mistig. Dan is er maar heel weinig wind. De wind is uh, zwak en veranderlijk. Een mist op het begin van de dag dus. Uh, het lost wel wat op. Maar ja, dicht bij het IJsselmeer en de Waddenzee kan die mist lang blijven hangen. En dan trekt er vanuit het zuiden opnieuw een gebied met bewolking binnen en ook wat regen. Het blijft wel beperkt tot het zuiden en later het midden van het land. Dus ik denk dat het noorden droog blijft. Uh, en verder maximum temperaturen van 7 tot 10 graden. En de rest van de week? Ja, na morgen dan hebben we ook veel bewolking. Af en toe regent het. Het zal zeker niet de hele tijd regenen. Er zal ook wel een enkele opklaring tussendoor zitten. Maximum temperatuur rond een graad of 9. S'nachts blijft de temperatuur nog steeds tot het vriespunt zakken. Dus de kans op gladheid blijft nog steeds bestaan. In het weekend duidelijk zachter, maar wel kans op regen. Dankjewel. En we gaan weer naar het verkeer. Hoe is het op de weg, Wijnalswaan? Het aantal echte problemen is uh, afgenomen. Zoals uh, op de A4 van uh, Den Haag naar Rotterdam... was een ongeluk iets voorbij de keteltunnel. Vierde staat er nog wel vanaf Leidsendam. 12 kilometer, maar uh, ja, het uh, neemt wel ietsje af nu. Verder op de A16 van Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk bij Rotterdam-Prins Alexander. 7 kilometer met een half uur vertraging. De file begint bij Ridderkerk. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Na een ongeluk voor de afrit polder. 8 kilometer met een half uur extra reistijd. Maar de weg is wel weer vrij. En de langste file van dit moment is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Het asfalt is beschadigd bij Zoeterwoude Dorp. En dat, uh, ja, dat kan voorlopig nog niet worden gerepareerd. Er staat tussen Den Hoorn en Zoeterwoude 17 kilometer met een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A12 en de A44. U wilt op een biologische manier medicijnen produceren? Dan denken we bij Bilvinger Thebodin meteen aan de fermentatie van yoghurt. Is dat raar?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 In Brandpunt Plus de strijd tegen eenzaamheid. Vanavond om 9 uur bij KRO en NCRV op NPO 2. Tebodin heet voortaan Pilvinger Thebodin. Ontdek waarom op WeMakeIdeasWork.nl.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 Meer, meer vrouwen in de top, al jaren een streven van de overheid... maar dat lukt maar niet. En dat blijkt ook weer uit de bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. In de afgelopen vier jaar nam het aantal vrouwen in de top... maar met een paar procent toe. Marieke Baarslag is wel een vrouw aan de top. Ze is beleidsadviseur bij het accountants- en advieskantoor PwC... en begeleidt ook jonge vrouwen. Zij ziet in haar werk voorbeelden van hoe mannen en vrouwen... verschillen en elkaar aanvullen. Nou ja, ik ga een beoordelingsgesprek in met het idee van... nou ja, ze hebben gezien wat ik heb gedaan, en ik, ik heb mijn best gedaan, ik heb het goed gedaan naar mijn idee. En uh, dat hebben ze vast wel gezien. Nu ik zelf beoordelingsgesprekken afneem, zie ik dat mijn mannelijke collega's dat vaak heel anders aanpakken. En daar werd ik me toen bewust van gemaakt. En dat wil niet zeggen dat je het dan anders moet gaan doen. Maar het is wel handig om dat verschil te weten. Ik heb bijvoorbeeld nooit gevraagd om een promotie. Dat uh, kwam niet in me op. Ik dacht, nou op het moment dat dat ik daar aan toe ben, dan zeggen ze, joh, en, en we, je mag promotie maken. Uh, nu ik die boordingsgesprekken afneem, merk ik dat iedereen aan me vraagt... en wanneer ga ik promotie maken? Kan dat dit jaar al? En uh, ik vond het eigenlijk vorig jaar altijd. Uh, en dat is best wel een verschil. Dus je communicatiestijl is, is soms best wel anders. Uh, die komt ook anders over. Uh, vrouwen daar toch misschien soms wat onzekerder of wat bescheidener uh, zich opstellen dan mannen. Wat ik anders doe soms en wat ik denk dat wat het sterker maakt... als je dus een diverser team hebt, is dat ik ook meer let automatisch... Uh, op van hoe zit iedereen in zijn vel en hoe gaat die groepsdynamiek hier. Uh, dat, dat doe ik van nature. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die dat van nature doen. Maar blijkbaar ligt dat dus vaker bij vrouwen dan bij mannen. En dat kan enorm helpen als je daarop let. Als ik een klant uh, zie fronsen, dan denk ik... oh, blijkbaar is, is dit een opmerking die, die, die, die, die... ja, dan vraag ik daarop door... Uh, terwijl sommige van mijn mannelijke collega's dat niet eens op is gevallen. Dus samen ben je dan echt sterker, denk ik. Ja, dit was het verhaal van Marieke Baarslag. Ik praat erover verder met Caroline Prinsen... voorzitter van de commissie die onderzoek deed... naar het aantal vrouwen in de top. Um, Caroline, even naar wat Marieke Baarslag net zei. Hè? Ze vroeg nooit om een promotie... en ziet het verschil in aanpak tussen mannen en vrouwen... om ja, carrière te maken. Herken je dat? Ja, zeker. Dus, dat, dat, je ziet dat mannen meer gewend zijn om hun ambities uit te spreken uh, dan vrouwen. En ook om nadrukkelijker te vragen om kansen. En dat zouden vrouwen dus eigenlijk ook meer moeten doen? Zeker, ja. Gewoon vragen, dames, ook om die promotie dus. Absoluut. Ja. En het streefcijfer wordt dus bij lange na niet gehaald. Hoorden we eigenlijk net al, hoe doet Nederland het... in vergelijking met andere landen? Ja, lopen we achter. Uh, dat kan ik niet anders zeggen. Uh, de meeste landen... Zitten, en dan ook de gekke exotische landen waar we het helemaal niet van verwachten. Zoals? Nou, bijvoorbeeld Rwanda eh, zagen we dit weekend een artikel over... dat ze daar al een kwotum hebben... Al Tien jaar geleden geloof ik ingevoerd. Uh -huh. Omdat daar vrouwen dus al op 30% zitten. Uh, ik geloof daar bijvoorbeeld in het parlement 60% vrouwen en zo. Dus dat, dat is een land waar we het helemaal niet van zouden verwachten. Maar als je kijkt in de landen om ons heen. België, Duitsland, Frankrijk, Italië. Zijn bijvoorbeeld allemaal landen waar al een kwotum is. Uh -huh. En waar um, ze ook dus echt al een stuk verder zijn. Frankrijk bijvoorbeeld staat nu op 30%. Moet naar 40%. Dus die hebben een kwotum van 40%. Uh -huh. Maar zijn dus al een stuk verder, en, en ook in hun cijfers lopen ze uh, uh, ja, voor op Nederland. En uh, wij hebben dus een streefcijfer van 30 procent. Dat hebben we weer niet gehaald dit jaar. Uh, zijn er nog bedrijven die helemaal geen vrouwen in de top hebben... op dit moment ja, in Nederland? Zeker. En Dat zijn er heel veel. En als we kijken naar de groep, dan heb je het over ongeveer 5000 bedrijven... die moet voldoen aan de wet, bestuur en toezicht. Ja. Van die groep heeft 70 procent... Uh, nog geen vrouw in de raad van bestuur of de directie. 70% 70%. Van diezelfde groep heeft 50%. Procent nog geen vrouw in de raad van commissarissen. Ja, ik vind het echt shocking. En als je ook. Sorry ja. hoor. Ik moet nee, even objectief zijn hier, maar ik ben ook gewoon vrouw, want ik vind het shocking. En we hebben, we hebben het over een streefcijfer van 30%, procent, hè. dat is niet eens 50-50. Um, waar pleiten jullie op dit. Waar pleiten jullie nu voor? Nou, wij hebben eigenlijk dit jaar gezegd. Um... We hebben gezegd, we hebben jarenlang geprobeerd dit allemaal heel positief en optimistisch te, te bekijken. Het glas is half vol. Mm -hmm. En eigenlijk zeggen we dit jaar, dat lukt gewoon niet meer. Als je er heel rationeel en rustig en met een beetje afstand naar kijkt, dan, dan we, we volgen dit al vijf jaar. Mm -hmm. En in die vijf jaar. Is het aantal vrouwen in raden van bestuur met nog geen 5% gegroeid? En is het aantal vrouwen in de raden van commissarissen met precies 5% gegroeid? Dus heb je ja. het over gemiddeld 1% per jaar. Ja. En dan zijn we nu, of eind 2016, staan we dus bijvoorbeeld voor raden van commissarissen of 15%. De raden van bestuur een kleine 11 procent. En dat moet inderdaad precies zoals u zegt 30 procent zijn. Dat is ja. namelijk de wet. Ja. Dus als we nu op 11 procent staan, dan gaat het nog 19 jaar duren. Zo is het. Ja. Um, en nog langer eigenlijk voor de raden van bestuur. Ja, ja. Waar pleiten jullie? Nou ja, wat willen jullie? Wat moet er gebeuren? Ja, wij zeggen nu. Uh, ja, eigenlijk zeggen we we kunnen nog heel lang hopen. Uh, en met elkaar allerlei uh, goede initiatieven op loslaten. Maar de realiteit is dat dat niet genoeg is. Dus kom maar door met een quotum. Niemand wil dat eigenlijk. Hè. Dus en nee, de minister ook... heeft al laten weten dat ze dat niet wil. Nou, zo heeft ze het denk ik niet helemaal gezegd. Maar, maar weet je, ook ik ben uh, uh, mijn leven lang, uh, althans vrij lang, uh, tegen quota geweest. Ja. Uh, en in de commissie hebben we ook geprobeerd dat echt voor ons uit te schrijven. En te hopen dat we er op een andere manier kunnen komen. Maar wij zeggen nu, als je goed genoeg. naar de cijfers kijkt, uh, laten we onze naïviteit daar ook maar een beetje in varen. Uh, dit schiet gewoon niet op. Dus ja. we moeten over naar een ander middel. Dus een quotum, wilt u? Dus een quotum, ja. Wij stellen voor een afdwingbaar quotum in de wet. Want nu is het inderdaad een streefcijfer. En wat, wat zou dan de sanctie moeten zijn als het quotum niet gehaald wordt? Nou, wij, dat, onze aanbeveling. Kijk, wat we aanbevelen is... in die zin heeft de minister ook gelijk door te zeggen... nu nog niet. Hè, dus wij bevelen ook niet aan om morgen het quotum in te voeren... maar om het in te voeren per 1 januari 2020. Ja. Dan geeft... Dat, er is nog een wet nu die gaat over dat streefcijfer. van hebben we met elkaar afgesproken dat we die evalueren in 2019... Het enige wat wij nu al van zeggen is een soort waarschuwing. Zo van laten we, laten we. Als we er reëel naar kijken, gaat dat ook in 2019 echt niet op het streefcijfer uitkomen. Dus gebruik de tijd nu al. Politiek, wetgeving. Uh, draagvlak creëren. Gebruik de tijd nu al goed om je bereiden zodat je in 2020 meteen dat kwotum kunt neerleggen. He, dat we die dan in 2019 nog eens gaan nadenken met elkaar. Wat moeten we doen? Maar want dat weten we eigenlijk al. Dus, dus 2019 evaluatie, 2020 kwotum invoeren? Ja, meteen gewoon direct invoeren. En dan stellen wij voor een ingroeiquotum, zoals we dat noemen. Dus dat we zeggen, dat is eigenlijk allemaal nog best wel heel vriendelijk. Ik, ja, klinkt mij veel te vriendelijk. Ja. <laughs> ja. Nou, ja, Ik nee, hoor dan... ieder jaar toch weer hetzelfde verhaal. We gaan nee, evalueren nee, nee, en dan misschien, dan misschien een nee, nee, quotum. Wij zeggen dus niet meer evalueren. Wij zeggen gewoon quotum. Hè. Okay. Dus de commissie zegt... Uh, uh, ga gewoon dat quotum invoeren. En alleen omdat er een afspraak is om te evalueren in 2019... begrijpen we dat je tot die tijd nog even niks kunt doen. Maar dan gewoon een quotum neerleggen. En dan moet dat ook naar 30% groeien. Alleen zeggen we wel, doe dat dan maar wel even gedurende een paar jaar. Want het is gewoon niet reëel om tegen een bedrijf te zeggen op dag 1, zeg maar even 2019... heb je nog 10 procent en het jaar daarna moet je 30 procent hebben. Weet je, dan ga je misschien ongewenste situaties krijgen. Dus we zeggen groei daarnaartoe in drie jaar, vier jaar, vijf jaar. Ja, dan moeten we even naar kijken hoeveel tempo we hier maar hebben. Ze krijgen, ze krijgen heel wat jaren tijd. Dankjewel, Caroline de Prinsen. Graag gedaan, dank je wel. Nederland smeet een alliantie met zeven EU-landen. Samen met Denemarken, Finland, Zweden, Estland, Letland en Litouwen... wil Nederland meer economische groei in Europa. Zonder dat andere landen het kaas van je brood eten. Politiek verslaggever Marleen de Roy, Waar zijn al die landen het precies over eens? Ja, dat Europa economisch sterker wordt als alle EU-lidstaten zelf afzonderlijk ook hun economie op orde hebben en er goed voor staan. En dat doe je door zuinig te zijn, zegt Nederland en zegt ook deze alliantie. En dat doe je door je aan Europese regels te houden en te hervormen als dat nodig is. Het idee daarachter is natuurlijk dat landen als Nederland, die er wel economisch nu goed voor staan, niet weer te hulp moeten schieten, zoals dat gebeurde bijvoorbeeld in de Griekenland-crisis. En waarom gaat Nederland zo'n coalitie aan? Ja, het kabinet wil echt dat, dat, er meer, dat meer landen in Europa een voorbeeld nemen aan die Hollandse agenda, noem ik het even. Hand op de knip, net de begroting, met een overschot. Ja, en alle EU-landen zouden dat moeten nastreven, zeggen zij. En door met deze zeven landen een alliantie te sluiten, kan je makkelijker een vuist maken in Brussel, zegt in ieder geval de minister van Financiën, Hoekstra. Zodat ook andere landen, juist nu de zon schijnt, vandaag ook echt waar, het economisch goed gaat, de begroting op orde kan worden gemaakt. Dit is een fase waarin we, denk ik, het momentum moeten benutten... om de Europese Unie stabieler, sterker en robuuster te maken. Juist ook omdat er een keer weer een volgende financieel-economische crisis zou komen. Dus dat moeten we nu doen. En het is heel simpel, als je dat in je eentje probeert... dan heb je een veel kleinere kans dat dat lukt... dan wanneer je dat met een grote groep andere landen doet. Dus ik ben heel tevreden dat deze acht landen... allemaal ook hetzelfde hebben willen onderschrijven als wij. Ja, deze acht landen is hij blij mee, zegt Hoekstra. Maar komt natuurlijk bij dat Frankrijk en Duitsland meer Europa willen. Meer financiële samenwerking met meer geld er naartoe ook. En dat wil Nederland niet. En we zijn tegelijkertijd een oude bondgenoot kwijtgeraakt, het Verenigd Koninkrijk. Dus eigenlijk is Nederland ook gewoon een beetje op zoek naar wat nieuwe partners in crime. Om in Brussel een beetje aan de tafel een punt te kunnen maken. Ja, Nederland zoekt dus een nieuwe bondgenoot. En heeft deze alliantie zin? Ja. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. Hè? Het zijn het niet bepaald de machtigste landen binnen uh, de EU, mm -hmm. ook niet de grootste qua uh, inwonersaantallen of uh, qua economie. En Zweden en Denemarken bijvoorbeeld hebben zelfs geen euro. Maar goed, het zijn natuurlijk wel acht landen die samen deze alliantie aangaan. Allemaal trouwens noordelijk gelegen landen. Circuleren dan ook op internet allemaal verschillende bijnamen over deze alliantie. Vertel. Eentje vond ik wel leuk: the Coalition of the Bad Weather, omdat <lacht> het hier altijd slecht weer is. Nou, het is een feestelijke naam. De, de, de, de, de vikingencoalitie heb ik ook gehoord. Want de, de vikingen schijnen in al die landen wel eens geweest te zijn... die zich nu bij elkaar hebben aangesloten. Uh, de toch, hè? De, de Hanzencoalitie de uh, uh, wordt het ook wel genoemd. Volgens mij is de naam niet zo belangrijk. Het, het gaat erom dat dit uh, een, een, een zeer serieuze poging van deze landen is... Uh, om een, een beter, een stabieler en een sterker Europa te bewerkstelligen. En dat is ook waarom we het gedaan hebben. Ja, de naam is in ieder geval gezet en die, die zal, zal niemand meer vergeten. Maar de komende maanden wordt er dan ook echt in Brussel gesproken... over het onderwerp financiën en dan gaat het natuurlijk allemaal over geld. En dan horen we ook of andere landen echt interesse hebben... in uh, de ideeën van Nederland en het handhouden van hand op de knip. Ja, dat is ook nog een discussie waar Nederland een strijd moet voeren. Ja. Of er wel of niet meer geld naar Brussel gaat, toch? Ja, zeker weten. Dat is, uh, dat is een heel belangrijk punt. En daar is ook Nederland erg op zoek naar medestanders. Nederland wil het bedrag dat wij naar Brussel sturen... jaarlijks niet laten stijgen. Veel andere landen willen dat wel. En dat zijn niet de minste of geringste. Duitsland, Frankrijk bijvoorbeeld. Die vinden juist dat die inleg omhoog moet. Dus ook daar... Daar zal Nederland weer op zoek moeten naar nieuwe partners in crime. Yes, dankjewel. En het is weer tijd voor het verkeer. Wijnand Swaan, hoe is het inmiddels op de weg? Ja, het aantal problemen neemt af, maar het aantal files eigenlijk nog niet. Op de A4 richting Amsterdam, daar zien we het belangrijkste probleem... tussen Den Hoorden en Zoeterwoude dorp, 17 kilometer. Het asfalt is beschadigd en dat wordt pas komende nacht gerepareerd. De linkerrijstrook is dicht. En op de A58, Bergen op Zoom richting Tilburg... voorknopend sint Annabos 7 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Nieuws Co brengt je verder, ook als je stilstaat. Positieve geluiden vanaf het Koreaanse schiereiland. In een rap tempo zoeken Noord- en Zuid-Korea toenadering tot elkaar. Maar bij dit proces is de rol van Amerika van cruciaal belang. Daarom nu naar correspondent Arjen van der Horst in Washington. Arjen, de Amerikaanse president Trump, noemt in een tweet... de toenadering een mogelijke vooruitgang. Maar hij zegt ook dat er mogelijk sprake is van valse hoop. Van waar die scepticis? Ja, hij is nog heel voorzichtig. Hè? Hij zegt ook in die tweet... het is de eerste keer in vele jaren... dat er nu een serieuze poging wordt ondernomen... Uh, tot onderhandeling. Maar inderdaad, hij zegt... ja, misschien is dit wel valse hoop. Uh, we zijn weliswaar bereid te helpen in deze onderhandeling. Maar we zijn ook bereid hard in te grijpen... Uh, als dat nodig is. Want er is nog steeds wel de nodige... Uh, skepsis in Washington. En hij zegt ook in zijn tweet... laten we vooral eens eerst uh, afwachten... wat er nu verder gaat gebeuren. Deze week zal een... Uh, Zuid-Koreaanse delegatie het Witte Huis bezoeken. Die zullen de president op de hoogte brengen van hun onderhandelingen met Noord-Korea. En naar verluid zouden ze ook een persoonlijke boodschap meebrengen van Kim Jong-un aan president Trump. En dan later deze week ja, zullen we misschien wel een meer precieze reactie horen van het Witte Huis. En is de toenadering tussen de twee Korea's wellicht te danken door de harde opstelling van Trump richting Pyongyang? Ja, zo zou je het kunnen uitleggen, hè, dat mm -hmm. die hele harde retoriek van Trump... en ook de sancties uh, ja, Noord-Korea hebben gedwongen... Uh, aan de onderhandelingstafel te gaan zitten met Zuid-Korea... Maar het is nog wel veel te vroeg om nu al te spreken van een succes. En zoals gezegd, er is wel degelijk reden uh, tot sceptisch. In het begin van deze eeuw werd er acht jaar lang onderhandeld. Hè, het zogeheten zes partijenoverleg. Uiteindelijk leidde dat ook tot niets. En wat we vaak zagen is dat Noord-Korea... in het verleden uh, wel vaker een gebaar van goede wil heeft getoond. Maar dat ook gebruikt om vooral tijd te winnen. Hè, en, mm -hmm. en de boel te vertragen. Terwijl het gewoon doorging, doorging uh, met de ontwikkeling... Van, uh, van kernwapens. Dus die skepsis die je hoort in tweet Trump, ja, de tweet van Trump heeft recht. ook wel degelijk een reden. Ja. En binnenkort komt een Zuid-Koreaanse delegatie voor overleg naar Amerika. De Amerikanen zullen ook dan eisen dat Noord-Korea zijn nucleaire programma stopzet. Zal Kim Jong Un daartoe bereid zijn? Ja, dat is de grote vraag. Hè. Is Noord-Korea werkelijk bereid om zijn kernwapens op te geven... of het hele kernwapenprogramma stop te zetten? We zien het in het eerste jaar van Trump... dat uh, ja, de, de, de noord koreanen een, een hele snelle ontwikkeling hebben gemaakt. Vooral als het gaat om de ontwikkeling van lange afstandsraketten. Die kernwapens in combinatie met de raketten... is natuurlijk wel het machtigste drukmiddel dat uh, Pyongyang heeft. En ja, het is onwaarschijnlijk dat ze dat zomaar opgeven. En ja, wat zullen ook de tegeneisen zijn van Noord-Korea? Gaan er minder militaire oefeningen komen tussen Zuid-Korea en Amerika? Zullen er sancties moeten verdwijnen? Dus er zijn nog heel veel open vragen. Dank. Arjan, Arjan van der Horst in Washington. En dat was Ben Loncle Soul met Little Sister. Vanavond opent in Amsterdam het 11e Cinemasia Filmfestival. Een festival met, u begrijpt het al, films uit Azië. Er worden daar heel veel films gemaakt... en vooral het werk van jonge Aziatische filmmakers is interessant. En er worden zelfs Nederlandse producties vertoond. En Rara, hoe kan dat? Mark Robin Visser heeft het antwoord. Nou, dit is het geluid van de trailer van het uh, festival, want ja, we moeten nog even geduld hebben. Het begint pas vanavond, maar uh, Aaron Wan is hier al wel. We kennen u als acteur, hallo. Hallo, goedemiddag. U woont hier om de hoek? Ja, om de hoek, uh, op de dus, uh, Thuis de thuiswedstrijd. Komt ieder jaar sinds het hier is in Amsterdam op dit festival? Ja, ik uh, vind het sowieso leuk als consument al om te komen en... Uh, en uh, vaak doe ik ook mee met de Filmlab Films als acteur. En nu voor het eerst bent u hier in een andere rol eigenlijk. Ja, als uh, schrijver van een van de shorts. De film heet Inburgering 2.0... Moeten we eerst naar een fragment luisteren... of wilt u er eerst nog iets over zeggen? Oh, nee, een fragment is meteen uh, mensen in de diepe gooien. Ja, zullen we dat doen? Dan gaan we nu even naar een fragmentje luisteren uit Inburgering 2.0. Ja, ja, dat is Bruce Lee. DR. Fei <laughs> Ja, meneer Van, ik spreek de taal niet, maar ik heb de indruk dat hier iemand iets aan te oefenen is wat niet helemaal goed gaat. Ja, dat was uh, inburging uh, test 1. Dan moesten uh, de politieke leiders uh, gaan herkennen. Wat natuurlijk uh, heel moeilijk is voor uh, een uh, zo'n Nederlandse vrouw die de Chinese cultuur meteen moet kennen. Ja, u draait eigenlijk iets om. Het gaat. Ja. over inburgering, maar dan niet van een migrant in Nederland... maar van iemand die de Chinese cultuur eigen moet maken. Ja, wat, wat bredere uh, invalshoek van het verhaal is dat een Nederlandse dame... inderdaad door de relatie met een Chinese vriend... Uh, de schoonmoeder voor het eerst ontmoet. En ze is heel erg uh, opgefokt, opgehitst, ook door die vriend... om uh, in het Chinees die schoonmoeder te verwelkomen in een mooie Chinese zinnetje. Um, dus uh, door die stress raakt ze in een soort droom, sequentie. En daar komt ze opeens uh, een psycho-examinator tegen... die haar allerlei best wel uitdagende testen laat doen. Nou, zoals net bij de eerste ja, politieke leiders. Ja, wie kent die dan allemaal? Ja. Het is ook uh, humoristisch. Ja, vooral humoristisch. Ja. Om met een knipoog uh, absurdistische humor... De draak te steken met uh, inburgeringstest in Nederland. Hè, dat soms, uh, want ik doe af en toe mee uh, met die examenvraag in de echte inburgeringstest. Oh ja, ja in een de filmpje? De... Ja? ja, in die filmpjes. Hè. De kandidaten moeten dan uh, best wel moeilijke vragen uh, beantwoorden. Komt daar ook uw inspiratie vandaan uit dat werk voor die inburgeringsexamen? Gedeeltelijk. gedeeltelijk ik dacht, hé, grappig misschien om een humoristische feest te maken waarin het omgekeerd is. Ja. En ook omdat ik uh, een andere invalshoek van inspiratie is uh, mijn persoonlijke relatie. Ik heb een uh, relatie met een Nederlandse uh, vrouw, een Nederlandse vriendin. Uh, hartstikke leuk. En, maar ja, af en toe kom je natuurlijk uh, cultuurverschillen tegen. En uh, ja, het is niet letterlijk natuurlijk uh, dat zij mijn, mijn moeder uh, en haar uh, zoiets heeft meegemaakt. Maar gewoon, uh, weet je, in het algemeen. En dacht, nee, ik maak een leuk verhaal van. Goeie, Goeie, goeie, goeie. goeie, goeie. Goegween. Je moet even goegen. Ik moet even oefenen met mevrouw Goegwe-pan. Goegwee. Goegwey. Goegwee. Goegwee. U bent de directeur van het festival. <laughs> ja, zeker. Zeg, die film van meneer Wan, hè? Uh, uh, waarom past hij zo goed in dit festival? Inburging gaat eigenlijk een beetje ook waar wij voor staan. Het is een beetje het stukje laten zien van uh, wat dat betekent. Wij zijn natuurlijk allemaal Aziatisch van achtergrond. Ik ben hier zelf in Nederland geboren, uh, ben Aziatisch, Chinees. Tegelijkertijd ben ik Nederlands en toch ben ik nog Nederlands, nog Chinees. Dus inburging, zo'n test zou ik denk ik niet halen. Nee? nee, ik heb die test toen ze het net uitbrachten wel eens gedaan. En het uh, ging mij niet zo goed af. 30 films ongeveer, hè? speciale aandacht mag je zeggen voor Indonesië uh, dit jaar. Hoe is dat zo gekomen? Indonesië die maakt een hele mooie renaissance. Die heeft uh, dit jaar een heel sterk programma. En we hebben ook uh, Joko, dat is een goede ja, festivalgast. Die is al vaker bij ons geweest. En die heeft dit jaar State in Sleeves uitgebracht. Dat is echt de grootste kaskraker uh, van Indonesië. En die is hier. Dus, uh, en we hebben nog veel meer hele goede Indonesische films. Nu hebben we net uh, de Academy Awards achter de rug. De Oscars in Hollywood. Hoe verhouden die zich nou tot wat er in Azië wordt gemaakt? Nou ja, in Azië... Uh zie je heel veel jong talent en die zie je eigenlijk niet terug in uh, Nederland of in Hollywood. Helemaal niet zelfs. Als je kijkt uh, wat wij uit Azië te zien krijgen in een reguliere scope is schrikbarend weinig. Hoe komt dat eigenlijk, denkt u? Mensen kennen nog niet voldoende Aziatische cinema. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten. En ze moeten maar een kans krijgen om op verliefd te worden en dan zijn ze om, denk ik. Ja, want wat kunnen we verwachten van het jonge talent dat jullie nu hier presenteren? Hele sterke, mooie films. Die, uh, van jonge, jonge regisseurs, jong talent. Die niet meer dan drie films hebben gemaakt. En het laat echt het moderne Azië zien. Nou, het is bijna zes uur. En hoe open je dan een uh, Aziatisch uh, filmfestival? In het Engels. <lacht> we hebben een uh, gemixt publiek. Dus het is uh, 50% Aziatisch. 50% uh, Westers, nederlands Dus onze voertaal is Engels. Ze dus beginnen gewoon met... Welkom. Dat zeg ik. Toi, toi, toi. <laughs> toi, toi, toi. Het Sinoesia Filmfestival begint vanavond in Amsterdam en loopt tot en met aanstaande zondag in 11 maart. Meteen na 6 uur. Arnhem wil het, maar Utrecht wil er misschien weer vanaf. Het verbod op vieze auto's in de binnenstad.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 Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Bestel nu je kozijnen en deuren bij je Provel-expert... en profiteer van 10% korting. Kijk op Profiel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Veel gemeenten gaan uit van een te hoge WOZ-waarde. Maak dus gratis bezwaar en bespaar. Ga naar bezwaarmaker.nl. bezwaarmaker.nl. Vanavond in de Monitor. Ongepast gedrag op de werkvloer. Het zeer er mooi uit vandaag. En toen heb ik in één keer uitgescholden voor Hè? Hoe goed zijn werknemers beschermd tegen seksuele intimidatie en pesten? Het is geen beleid. Het is jouw verhaal tegenover dat van hun. En dat verlies je. De Monitor. Om vijf voor half tien bij de Caro en Servee op NPO 2.